Reddy van Tijn met het NOS-journaal. Nederlandse F-16's van Defensie aan de Tweede Kamer. Vorige week kwam in het nieuws dat de Nederlandse F-16's... nauwelijks boven Syrië worden ingezet... omdat ze bepaalde communicatieapparatuur niet aan boord hebben. Volgens Hennis hebben de Nederlandse toestellen... die apparatuur niet nodig bij hun acties.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 Het weer tot slot. Het is vrij zonnig, maar in het zuidoosten kan mogelijk een bui vallen. De middagtemperaturen liggen vandaag tussen de 15 en de 23 graden. Morgen is er meer bewolking en dan wordt het maar 12 graden. En er kan af en toe een bui vallen. Dit was het NOMS. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is een hele drukke avondspit. Bij Amsterdam vooral veel verdraging in de Randstad. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat tussen Naarden en Knopendiemen 10 kilometer. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Maarse 13 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 8 kilometer. Op de A7 Zaandam-Horen tussen Zaandijk en Purmeren-Noord... 7 kilometer door een kapotte auto. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A7 verderop tussen Zaandijk... Bij Avenhoorn 13 kilometer en een half uur op onthoud. De A15 dan Rotterdam Gorkum tussen Knopend Ridderkerk en Sliedrecht 13 kilometer. Daar heb je 40 minuten vertraging. A27 Gorkum Almere tussen Knopend Lunette en Beeldhoven 6 kilometer. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en de Afrit Maren 8 kilometer. En ook op de A28 richting Zwolle tussen Maren en Amersfoort Vathorst 8 kilometer.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 Strandpaviljoen Mango's Beat Bar en Benelux Azee. Boulevard Bernaar, strandafgang 14 en 15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 Was mir sagt, du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. De wereld. Du bist alles, was ik.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 ik heb dich lieb. Ja, ik heb dich lieb. En ik wil dich immer lieb haben. Immer. Immer. Nur dich. Woon ik ook ben. Was ik ook doe. Ik heb een Ziel. Niet verliezen. Ich ik Ziefm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 Zullen we eten? Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De Groenteman. Om het goed, om het goed. Het is de groente die hem doet. Wat heeft de Groenteman vandaag in zijn mandje? Een preioverschotel met kipfilet en aardappelen.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 Juste avant le mariage Juste avant le mariage Juste avant le mariage Our destination makes it worth the while pushing through.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 Punt en L. en de reclame ben ik graag weer bij u terug. Tot zo.